volg volgen kan ook. Op Twitter vind je ons via het WNL Nacht. Geld stinkt niet, letterlijk. Want we gaan het dit uur hebben over de bitcoin. Het nieuwe betaalmiddel is inmiddels een begrip. Het woord bitcoin is zelfs al opgenomen in de dikke vandalen. Ja, een man die alles weet over de bitcoin... is de chronische ondernemer Rutger van Zuidam van intobitcoin.com. Uh, goedemorgen Rutger. Goedemorgen. Ja, je zit het hele uur bij ons in de studio. Ja. Um, laten we beginnen met de snelcursus bitcoin voor dummies. En dan helemaal goed. bij het begin. Ja, helemaal. Wat is een bitcoin? Een bitcoin uh, is de digitale versie van Contant Geld. ...en uh, die wereldwijd uh, geaccepteerd uh, wordt. Dus het is niet verbonden aan een land of een gebied... ...zoals de dollar of de euro. Of vroeger zoals dat de gulden was. Maar mm -hmm. ja, in de hele wereld uh, kun je uh, alle ja, minuut beginnen... ...met bitcoins accepteren. En het heeft eigenlijk, uh, je kan het op een portemonnee bewaren... ...die je op je mobiel hebt staan of op een computer... En uh, zo kun je uh, ja, beginnen met, met uh, geld uh, innen en uitgeven, ja. uh, zonder dat je daar uh, een bank voor nodig hebt, want daar zorgt het Bitcoin-netwerk uh, voor. Ja, want, want Martijn zei het net al eigenlijk al in de introductie: uh, geld stinkt niet, ja. uh, letterlijk, want dit is, geen, uh, dit is geen tastbaar iets, toch? Nee, in de, in de basis niet. Uh, je kan wel een, uh, een Bitcoin kun je wel uitprinten. Uh, maar uh, nee, in de basis zijn het gewoon uh, bits. Uh, maar, maar het punt is, ja, uh, we zijn het eigenlijk al een beetje gewend. Er zijn heel veel mensen met een PayPal-account. Uh, we zijn ook al wel gewend om uh, met Ideal te betalen, internetbankieren. Het ja. is ook digitaal eigenlijk. Ja, nee, precies. Want, want dat hebben we dus al. We hebben al PayPal, we hebben al Ideal, uh, we hebben creditcards waar we online mee kunnen betalen. Wat voegt die Bitcoin dan toe? Nou, uh, die, uh, die manieren die je net opnoemde, die zijn allemaal ontwikkeld. Tot voordat het internet uh, er is gekomen. Uh, en uh, het, het, uh, die lopen ook allemaal via het bankaire netwerk. Uh, je, bent ook, uh, je hebt een bankrekening nodig om ermee te kunnen beginnen. Bitcoin staat geheel op zichzelf, is op het internet gebouwd. En iedereen ter wereld kan er gewoon mee beginnen. Je downloadt een app en vervolgens kun je beginnen met bankieren zonder dat je een bank nodig hebt en betalen. Betalingen uh, vanuit de hele wereld accepteren. Uh, plus het feit dat je bijna geen transactiekosten betaalt. En dat is bij bijvoorbeeld Paypal betaal je wel 3% bij een creditcard. Ook zo 3% over je transactie. Ja, dat zijn voordelen. Je zegt je kunt er zo mee beg beginnen. en Stel Robert wil op dit moment beginnen met bitcoins. Uh, uh, of iemand die thuis luistert uh, ja. zegt van nou dit, dit vind ik meteen al interessant. Die eerste drie minuten heb ik hem al te pakken hoe te werk te gaan. Nou, je hebt uh, op bitcoin.org staan uh, staat eigenlijk een knop starten met bitcoin en dan kun je een portemonnee kiezen. Eh, of je nou een, een iPhone hebt of een Android of uh, je wilt het eens op je laptop of pc proberen. Die zijn allemaal verschillende type portemonnees. Uh, ik zou wel adviseren om je daar goed in te verdiepen. Het is nog uh, bitcoin staat in de kinderschoenen. Uh, maar met zo'n portemonnee, uh, ja, eigenlijk maak je daar een adres op aan. Dat is een bankrekening en vervolgens kun je je eerste bitcoins kopen of, of accepteren. Iemand kan ze storten. Ja. Um, dus het is eigenlijk vrij simpel. Download de app. Uh, je maakt een eigen rekeningnummer aan. En off you go. Ja, je zegt de bitcoin staat nog in zijn kinderschoenen. Ja. Um, toch hoorden we, de afgel zeker de afgelopen weken, is er heel erg veel aandacht voor die bitcoin. Ja. Um, waarom Waarom, is het, waarom moet hier veel aandacht voor zijn? Dat is misschien een belangrijke vraag. Ja dat, ja, dat vind ik tegelijkertijd een hele interessante vraag. Want het is echt in de laatste, nou zeg maar, anderhalve maand dat het uh, qua aandacht echt booming uh, is. Dat heeft een, uh, een, een voorname reden daarvan, uh, merk ik, is de koers. Die is in de afgelopen anderhalve maand of twee maanden van bijna 140. Euro, naar meer dan 600 euro gestegen. En dat is natuurlijk sensationeel. Uh, dus uh, willen we er graag meer van weten. Mm -hmm. Hij staat op dit moment op 960 dollar. Uh, ja, dat is, dat is ongelooflijk. Um, waren het niet dat uh, nu ook steeds meer nieuwe ondernemingen uh, opkomen. Die niet alleen naar die koers kijken. Maar vooral naar de toegevoegde waarde die de bitcoin kan leveren als technologie. Mm -hmm. En daar stappen echt ja, ondernemers, of, uh, investeerders met, met gigantische bedragen in. Echt miljoenen worden nu in nieuwe bitcoinbedrijven gestoken. En dat hebben we natuurlijk ook in het begin met internet gezien. Uh, maar, oh, maar nog steeds, hè, er worden nog steeds miljoenen, miljoenen in internetbedrijven gestoken. En dat ja, levert ook enorm veel uh, aandacht op. Plus, de Chinezen stappen massaal in bitcoin. Uh, dus de koers ligt daar ook hoger dan Europa of, of de VS. Maar nou vraag ik me wel één ding af. Uh, je zegt uh, geen land voor nodig, geen bank voor nodig. Uh, je kunt er zo mee starten en je kunt ergens bitcoins kopen. Maar die bitcoins, uh, kort even, uh, die moeten ergens vandaan komen. Ja, die, uh, die moeten ergens vandaan komen. Die worden eigenlijk gevonden, net zoals bij goud. En dus um, bitcoin is gebaseerd op wiskundige principes. En een van die wiskundige principes is dat er maximaal 21 miljoen bitcoins kunnen zijn. Nou, die bitcoins kun je wel tot in meer dan een miljoen dingen achter de comma opsplitsen. Dus uh, het zijn letterlijk bits. Uh, dat kun je met goud niet doen. Hè. Een goudstaaf kun je moeilijk stukjes uh, op, op hakken, Maar dat kan met de bitcoin uh, wel. Um, nou, en um, ja, Door zeg maar alle transacties te controleren. En je moet ook natuurlijk... Hè, als je een, een bankboek hebt waar al die transacties in bijgeschreven worden. Ja, een nieuwe bladzijde moet corresponderen met alle vorige bladzijden en alle andere transacties die ooit geweest Het zijn. Het systeem dat controleert zichzelf. We ja, willen straks nog veel meer over weten. Straks praten we dan ook verder over de toekomst van geld en of de bitcoin daar een rol in zal spelen. Onder meer. En dat doen we met uh, Rutger van Zuidam. We nemen uh, ja, een een, nou, maak een klein reisje naar Italië. Mm -hmm. Want uh, gaat de oud-premier van dat land nu voorgoed uit de politiek? Vandaag wordt er in de Italiaanse Senaat gestemd over de zetel van Berlusconi. Ja, kan Silvio toch nog langer zijn parlementszetel behouden? Of is het einde verhaal? We spreken met Janink Eeling. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we maar direct met de deur in huis vallen. Hoe groot is de kans dat Berlusconi in de Senaat mag blijven zitten? Nou, dit keer echt heel erg klein. Hij is namelijk, hij heeft een veroordeling gekregen. En in Italië is de regel dat als iemand een gevangenisstraf van uh, langer dan twee jaar heeft gekregen en niet voor moord, dan uh, moet hij zijn senaatsvetel uh, inleveren. Uh, een speciale commissie van uh, senaatsleden heeft in oktober al beslist uh, dat hij uh, ook daadwerkelijk zijn senaatsvetel zou moeten inleveren. Die commissie die toen besliste, dat is een uh, dwarsdoorsnede van de hele senaat die dus uh, vanavond zou moeten stemmen. Mm -hmm. En het zou dus heel gek zijn als uh, vanavond de hele senaat ineens iets heel anders zegt uh, tegen het advies in van die commissie die dus in oktober heeft uh, gestemd. Dus uh, ja, alles wijst erop dat Berlusconi vanavond uh, afscheid moet gaan nemen van zijn senat Al moet je er wel altijd bij zeggen, het is en blijft Italië, het it is en blijft Berlusconi. Dus als hij nog wat uit de hoge hoed uh, tovert, dan, uh, ja, de, dan zou dat wel weer heel typisch zijn. Maar het spel lijkt er wel echt gespeeld uh, voor Berlusconi. Ja, want, want heeft Berlusconi op dit moment nog een tactiek? Nou, Hij uh, past vaker de vertragingstactiek. toe. Dat uh, heeft hij nu uh, uh, ook weer geprobeerd. Hè? Uh, dat heeft hij bij rechtszaken al vaker gedaan. En op die manier werden uh, zaken bijvoorbeeld verjaard. Hij heeft er van alles aan gedaan om de beslissing van vanavond ook op een later moment te laten plaatsvinden. Het probleem is alleen dat zijn partij uh, op dit moment geen meerderheid meer heeft in die senaat. En de uh, partijen die wel de meerderheid hebben, dus de centrum-linkse partij... die uh, vijfsterrenbeweging van die komiek in Italië, Grillo... Ja, die hebben dus uh, uh, samen gezegd van uh, die stemming van vanavond, die moet dan hoe dan ook doorgaan. Dus Ber Berlusconi kan niet echt meer een vuist maken in ja. Italië. Dus kunnen we er eigenlijk stiekem al een beetje van uitgaan dat het gewoon een einde verhaal is straks voor Berlusconi? Ja, ja, ja dat is wat ik zeg. Hè. De commissie heeft in oktober beslist en het, het zou heel gek zijn als het vanavond... Uh, uh, toch nog de kant van Berlusconi op zou vallen. Maar je weet het niet, hè? Het, is, uh, het is Italië. Ja, nou, Berlusconi is veroordeeld uh, uh, vanwege belastingfraude. Nou, je zei al, hij, hij heeft, kan niet in de cel landen aangezien hij al de 70 is gepasseerd. Um, maar maar wat, hoe wordt dat nu omgezet? Wordt hij nu toch op de een of andere manier dan toch nog wel gestraft? Ja, kijk, in Italië uh, mag je dus inderdaad, uh, als je boven de 70 bent, mag je je celstraf laten omzetten in huisarrest of een uh, taakstraf. Tenzij het dus om een moordzaak gaat. Uh, dus de cel hoeft hij niet in, maar hij krijgt wel degelijk een straf. Uh, hij mag kiezen tussen uh, meegaan met de plantsoenendienst uh, om te gaan schoffelen of uh, thuis uh, in zijn residentie zitten. Uh, het opvallende is dat hij dus al heeft gezegd hè, dat hij ook uh, daadwerkelijk die taakstraf uh, zou gaan kiezen. Ja. Uh, hij wil namelijk uh, heel graag als een soort martelaar gezien uh, worden. Hij uh, is iemand die als geen andere media weet te bespelen. En als hij in het journaal kan komen terwijl hij bij de plantsoenendienst van Rome meeloopt, dan uh, doet hij dat natuurlijk maar al te graag. Hij wil uh, uh, op die manier laten zien dat de rechters in Italië vernederd hebben. Hij heeft zoals gezegd dat de rechters erger zijn voor Italië dan de maffia... Dus als je dat op die manier kan laten zien, dan uh, zal hij dat maar al te graag doen. Dus zelfs op het moment dat hij zijn zetel kwijt is en dat hij echt helemaal is uitgespeeld politiek gezien, is hij nog bezig met zijn imago? Ja, kijk, want op een bepaald moment, uh, hij heeft natuurlijk niet het eeuwige leven, hij is 77, maar berners is altijd iemand die denkt uit de toekomst en altijd iemand die uh, zeker geen gezichtsverlies zou uh, willen leiden. Dus uh, daar is hij zeker nu alweer mee bezig. Op het moment dat er weer verkiezingen aankomen, dat hij dan misschien toch weer een rol van betekenis zou kunnen gaan spelen. Dat is allemaal ver weg. Maar hij denkt er wel echt over na, ja. Zeker. Dus willen wij ooit uh, Silvio Berlusconi zien zwoegen met een bezem? Dan uh, moeten wij ergens in de aankomende maanden een vakantie naar Rome boeken, gok ik zo. Ja, hij heeft nog niet precies gezegd waar hij, uh, waar hij het gaat doen. Maar uh, uh, ja, hij zal het zeker op een plek doen waar iedereen hem kan zien. Dus uh, ik denk dat Rome daar een heel geschikte plek voor is. Hm. Dus dat daar best wel wat plantsoenen zijn die uh, bijgeschokt kunnen worden. Dus uh, ja. het zou mooi zijn. Het is dus de dag des oordeels voor de Silvio Berlusconi. Vandaag weten we of hij uh, nog langer een zetel heeft in de Italiaanse Senaat. Janik Eeling, dank voor je toelichting. Graag gedaan. Brengt de tijd op 13 minuten over 5. Het is Radio 1 op de vroege woensdagochtend. En uh, uh, Robert, ik vind dit hele mooie muziek, maar ik weet niet hoe de, de naam van de artiest uitwerkt. Weet jij het toevallig? Asgier. Asgeer. Dit uh, nummer is in hm. ieder geval uh, Engelstalig getiteld King and Cross hoort u nu. Die. A child crying for Als Geert. Hoe je het ook uitspreekt, weten we nog steeds eigenlijk niet. Nee, uh, iemand die IJslands kan, uh, die mag ons het vertellen. Want ze komen uit IJsland. King and Cross, in ieder geval de titel van uh, het nummer dat u hoorde op Radio 1. Ja. 17 minuten over vijf alweer, dat schiet op. Uh, de kranten die liggen dan ook alweer voor ons. En uh, Leon, uh, de Volkskrant uh, heb jij daar? Ja, en daarin het verhaal over slapeloosheid. Hebben jullie daar toevallig last van, behalve deze dinsdag en de woensdagnacht. nacht? Uh, nee. Zelden. Nee. Ja. Heb jij last van? Nee, zelden. Nou, gelukkig. Ja, We zijn dus 1 op de 10 Nederlanders heeft er uh, gewoon uh, altijd last van. Heel vervelend natuurlijk. Maar er is hoop. Want onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben waarschijnlijk gezorgd voor een kleine doorbraak voor de mensen met slapeloosheid. Ergens diep in onze hersenen zit namelijk een klein plekje. De nucleus cadeau dus, dat bij mensen met slaapproblemen onderontwikkeld blijkt. Ja, het is een mondvol, een moeilijke term. Het plekje reageert in ieder geval minder op geluiden of opkomende gedachten. Uh, dat bleek uit een onderzoek dat is uitgevoerd bij zowel mensen met als zonder slapeloosheid uh, die zijn getest. De resultaten die zijn dan wel hoopgevend. Een definitieve oplossing is nog lang niet in zicht, want er is nog heel veel twijfel of dat er nou nog meer plekjes zijn die nog niet bekend zijn binnen onze hersenen die zorgen voor slapeloosheid. Dus, uh, maar er is in ieder geval stap gezet. Ja. Eh, Leon, weet je wat het verschil is tussen een digibord... en een ouderwets uh, krijtbord? Heb je het inmiddels opgezocht? Eh, ik heb het niet opgezocht, <laughs> maar ik wist het wel. Een, een digibord is uh, digitaal. Hè, dat, uh... Ja, ja nou, Veel leraren lijken het verschil nog niet echt te kennen. Volgens de onderwijsredactie van de Telegraaf... is een docent vaak digibeet... Het staat in een enquête van Kennisnet onder scholieren. Het blijkt dus dat die leerlingen vaak aan hun leraren moeten uitleggen... wat ze allemaal kunnen met die nieuwe toepassingen. Eigenlijk moeten de docenten dus terug naar school. De conclusie van het rapport is dat het vaak weinig zin heeft... allerlei digitale apparaten aan te schaffen voor op school. 80% van de digiborden wordt op dit moment gebruikt als krijtbord. En dan heeft zo'n digibord natuurlijk totaal geen zin. Het kost vooral veel geld, denk ik. Ja. Ja, denk ik ook. Heb je als school zo'n mallig geïnvesteerd in, in, in, in mooie digiborden? Ja. Terwijl je ook zo'n stom krijtbord had kunnen, kunnen kopen. En daar dan weet je, de docent niet wat hij ja, ermee moet. moet daar twee, waar, wij twee... vroeger nog gelukkig mee, jongens. Ja, ja, wij wel. Maar tegenwoordig voegen ze twee uh, klassen samen om een digibord te kunnen kopen, denk ik. Ik zeg cursusdagen. Ja. Um, in Spits uh, is er aandacht voor een zaak die jaarlijks opspeelt. En dan heb ik het dus niet over de Zwarte Pieten discussie. Daar wil ik het totaal niet over hebben. Okay. Maar over de vraag waarom zoveel voetballers in november en in december geblesseerd raken. Nou, volgens inspanningsfysioloog uh, Twan van de Golberg... is er een remedie om de jaarlijkse blessuregolf te voorkomen. Um, voor een deel ligt het aan het dubbele programma... waarbij uh, clubs zowel in het weekend als door de week aan moeten treden. En volgens van de Golberg kunnen de veelal jonge spelers... in Nederland zijn er heel veel jonge spelers in de eredivisie... Uh, die fysieke druk, druk moeilijk aan... Uh, in het tweede geval uh, gaat vooral de ouderen weer wat aan. Uh, volgens Van de Golberg wordt er namelijk veel te weinig aandacht besteed... aan het zogeheten fysieke maatwerk. Hij zegt, strook de mouwen eens op. Ga wat meer aan je fysieke gesteldheid werken en krachttraining doen. Na je dertigste neemt je kracht toch af. En als je tot je vijfendertigste wil blijven doorvoetballen... moet je bijtrainen. Nou heb ik wel eens geleerd dat je je spieren moet warm houden in de winter. Dus de mouwen opstropen lijkt me toch een niet te <tomst> Goed, of dat ook beschreven staat, dat leest u in ieder geval in Spits. Want daar kwam dat bericht uit. En dan waren ze alweer, de kranten, uh, uh, nog steeds in de studio uh, Rutger van Zuiddam. Yes. Met hem praten we over uh, bitcoins. Want voor de gewone man komt die bitcoin ook steeds dichterbij. Een aantal lokale winkels en zelfs maaltijdbezorgen thuisbezorgd.nl accepteren de munt al. Uh, ja Rutger, uh, uh, die bitcoin, is dat de toekomst? Of is het uh, toch uiteindelijk een internethype die over een jaar weer voorbij is? Nou, als ik uh, kijk naar de ontwikkelingen waar ondernemers mee bezig zijn... dan zeg ik, het heeft wel heel veel kans om de toekomst te hebben. Uh, het staat in de kinderschoenen, dus uh, ja, we hebben, ik heb geen glazen bol. Niks is zeker. Uh, niks is zeker, maar uh, ja, er wordt nu zoveel in geïnvesteerd. En ik, ik zie ook zoveel bedrijven die nu bezig zijn om de bitcoin te gaan accepteren... Uh, ja, dan, dan, euh, dan zie ik wel in dat er een goede toekomst voor is. Absoluut. Ja. ja. En dan zie ik het meer als ja, we dachten hè, in het begin van het internet ook van nou, waar gaat dit naartoe? Um... Nou en, en voor het weet zitten we in de bus of in de trein... naar een, naar een filmpje op ons mobiel te kijken. Ja, laten we dan even een voorschot nemen. Uh, ja. Even toekomstdroom over twintig jaar. Hebben we dan <laughs> nog briefgeld in onze portemonnee? Of, of zitten we alleen nog maar met bitcoins? Nou, ik, ik denk dat we, dat we beide nog steeds wel uh, hebben. Twintig uh, jaar is wel heel ver weg. Uh, maar uh, ik... Ja, papiergeld heeft nog steeds ook zijn, zijn nut. Maar misschien staat er inmiddels dan wel een QR-code op... zo'n vierkante barcode... Uh, uh, waar je de echtheid van het briefje aan kan ontlenen. En dat zou wel eens gekoppeld kunnen zijn aan het Bitcoin-netwerk. Ja, nou, nou hebben we dus... We kennen een valutastelsel wat, wat in de afgelopen ja, jaren... tientallen jaren, honderden jaren misschien zelfs wel... Ja, zijn opbouw heeft gekend. Mm -hmm. uh, nou komt die bitcoin ineens om de hoek kijken... Uh, Vormt die een bedreiging voor het ons huidige valutastelsel? Nou, ik denk in eerste instantie niet. Uh, ik denk dat het vooral uh, ja, aanvullend kan werken. Uh, net zoals zeg maar, dat je het internet hebt en nog steeds televisie. Gelukkig hebben we ook nog steeds radio. Maar ook kranten die uh, prachtige uh, uh, verhalen uh, vertellen en nieuws brengen. Uh, ja, dus, dus ik denk dat, dat, uh, dat het echt naast elkaar kan bestaan. Uh, en met name, ja, we zijn, we zijn uh, zo gewend nu, nu nog... Uh, aan, aan uh, ja, het, het oude geld, zeg maar, om het zomaar te zeggen. De euro's, de dollars, um, die worden zo wijd geaccepteerd. Um, de bitcoin biedt gewoon uh, een, een systeem erbij... wat mensen ook kunnen gaan gebruiken. Het hoeft niet, maar, maar ze, ze kunnen het wel doen. En je bent daar helemaal vrij in. De euro heb je natuurlijk iets minder keuze in... om die wel of niet te gebruiken. Daar ben je eigenlijk toe gedwongen. Ja. En uh, ja, met bitcoin is dat nog niet. Ja. Ik, ik denk wel dat dat de toezicht uh, um, ja, op bitcoin uh, in de loop van de uh, jaren uh, gaat, gaat toenemen. Dan niet zo ja, zozeer want, op de bitcoin het is, zelf. Het is nu gewoon eigenlijk één grote vrije markt, toch? Nou ja, het begint wel te komen in zoverre in Duitsland uh, heeft men erkend dat het een legaal betaalmiddel is, een wettig betaalmiddel. En dus ook dat uh, financiële dienstverleners die bitcoin inzetten moeten voldoen aan de regels van de Duitse Centrale Bank. Die moeten gewoon een licentie hebben. En uh, ja, dat is denk ik voor het toezicht essentieel. Dat je dus op de financiële dienstverleners, wat nu ook zeg maar, onze banken zijn. We hebben geen toezicht op de munt euro, maar wel op de banken die de euro gebruiken. Nou, dat is bij bitcoin een beetje hetzelfde. Ja. Uh, interessant is om te zien. Je ja, ja, ja, ja, liet net al weten dat in China ook veel wordt geïnvesteerd in, uh, in, de, in die bitcoin. Maar ja. ook in crisislanden. Landen ja. waar, waar het op dit moment moeilijk gaat. Uh, wat, betreft, wat, betreft, ja, wat betreft de economie. Ja. Zoals Spanje. Uh, zijn, zijn die echt dan zo bang dat, dat, dat het niet goed komt. Bijvoorbeeld met die euro. Dat ze dan maar al hun hoop vestigen op die bitcoin. Hoe, wie, hoe kan jij dat inschatten? Nou wat ik heb gezien uh, toen uh, Cyprus uh, zo speelde. Toen die banken daar uh, op slot gingen. Is dat ja, je brengt je geld naar de bank. De bank zegt, je kan er nu even niet bij, want we hebben het niet meer. We hebben het allemaal uitgeleend. En via allerlei constructies die we uh, ja, met elkaar maar moeilijk begrijpen. Mm -hmm. En um, ja, uh, dat kan met bitcoin. Kan je dat niet uh, overkomen als je het op je eigen portemonnee hebt staan. Er is niet een bank die zegt, je kan er niet meer bij. Want het geld is gewoon van jou. Mm -hmm. Um, toen hebben we een enorme opkomst gezien uh, van, uh, van uh, bitcoin. En uh, het kan zo zijn dat dat in landen zoals... nou je ziet het ook in Argentinië, Cyprus... Uh, maar ook Spanje, Portugal, Ierland... dat het dan toch wel uh, ja, heel populair is. En omdat het het geld van de eigen mensen, is zeg maar zo, het is echt geld van jou, is het ook uh, wel een beetje een beweging die, uh, die opkomt en uh, waarvan je zegt, van, nou, in kroegen, restaurants, noem maar op, met bitcoin betalen, uh, ja. dat is, wordt dan populair en trekt ook aandacht. Maar ik kan me dan uh, tot slot uh, kan me dan wel voorstellen dat zeker omdat in die crisislanden bijvoorbeeld daar veel wordt geïnvesteerd in, in, in, die, in die bitcoin, dat het, ja, dat het een tijdelijk dingetje is. Dat op het moment dat, ja, dat, dat de eigen valuta gewoon weer aantrekt, zodra die economie weer aantrekt in landen als Spanje en in Cyprus, mm -hmm. dan is er helemaal niks meer aan de hand. Waarom zou je die bitcoin dan nog nodig hebben? Nou Omdat het betalingsgemak uh, uh, ook wel een uh, punt is. Uh, als je een keertje een bitcoin, uh, met bitcoin hebt betaald, dan is eigenlijk een, een ideale transactie of met een creditcard betalen is een beetje alsof je een fax verstuurt. Het gaat zo snel en zo makkelijk. Het geld gaat van mij direct naar de ontvanger toe. En normaal gesproken zit daar nog een heel banknetwerk tussen. Als je bij een winkel pint... Vaak is het zo dat de bank nog een dag lang dat vast heeft. Mm -hmm. uh, of wat dan ook. En uh, ja, dit gaat gewoon uh, direct. En de transactiekosten zijn nihil. Dus uh, ja. Ja, dat zijn allemaal ja. voordelen die meewegen. Duidelijk. De Bitcoin is uh, de laatste tijd veel in het nieuws. En uh, daarom uh, zit Rutger van Zuid dan ook dit, uh, dit hele uur bij ons in de studio. En straks gaan we het hebben over die media aandacht. Ja, en uh, Rutger, je hebt ook een uh, plaatje meegenomen. Mm -hmm. uh, uh, uh, wat heb je uitgekozen? Uh, dit is Ilo uh, met uh, Twilight. Leek me wel aardig voor dit uh, tijdstip van de dag. Dit is een uh, mooie. U gaat ervan genieten. Ilo en Twilight brengt de tijd op. Vier uh, minuten voor half zes. Dus is Radio 1. En Twilight brengt de tijd op uh, half zes. Het nieuwsminuutje. En daar is hij alweer, Leo Mastik. Goedemorgen met de laatste nieuws. Goedemorgen. Een kleine aardbeving vannacht in de omgeving van het Groningse Appingedam. Rond 1 uur melden bewoners via Twitter trillingen te voelen in het gebied. Over de exacte kracht van de beving is nog niet veel bekend... maar Meteo Delft zelf spreekt van twee tot 2,5 op de schaal van Richter. Minister Plasterk staat vandaag in de rechtbank tegenover een groep burgers en instanties. Zij vinden dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSE in Nederland de wet overtreedt... en dat de informatie die daarmee wordt verkregen wordt doorgespeeld aan de AIVD. Het doorspelen van die informatie aan de Nederlandse geheime dienst moet stoppen, vinden ze. Onder meer de Vereniging van Journalisten en de Vereniging van Strafrechtadvocaten nemen deel aan de rechtszaak.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 De kerkgemeenschap die het boek van de hand heeft gedaan... kan met het bedrag wel mooi hun gebouw opknappen. Dan nog financieel nieuws, speciaal in het teken van deze uitzending. De koers van de bitcoin staat momenteel op 694 euro. En voor het weer, Stijn van Antwerpen, goedemorgen. Wat kunnen we verwachten vandaag? Goedemorgen. Vandaag starten we grijs met af en toe lichte regen of motregen. De die loopt het een van 6 graden in Limburg... tot 9 graden in het noordwesten van het land... De wind is matig van kracht en waait uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht ook klaar het vanuit het noordwesten weer op. De temperatuur die daalt tijdens opklaringen tot een graad of 6. Morgen is het wederom bewolkt en blijft het droog. De temperatuur die ligt rond een graad of 9. Richting het weekend geleidelijk aan weer wat wisselvalliger. En overdag liggen de temperaturen rond een graad of 7. Het nieuwsminuutje. Ja, het laatste nieuws op de half uur kreeg u ook deze nacht weer van Leon Mastic. Leon, dankjewel. Minister Henk Kamp van Economische Zaken was de afgelopen dagen op handelsmissie in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. En dat deed hij niet alleen. In zijn kielzocht kwamen vertegenwoordigers van een kleine dertig Nederlandse bedrijven mee. De golfstaten zijn niet alleen heel rijk, maar hebben ook nog eens de meerwaarde van een grote hoeveelheid gas en olie in de grond. Op het oog valt daar dus wel wat te halen. We praten erover met die minister zelf. Meneer Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is dat we een goed zaak hebben kunnen doen hier. Het is zo dat in beide landen waar we geweest zijn... ...in het uh, Emirat Abu Dhabi uh, en in uh, Qatar... dat ...daar, uh, ja, daar, daar zijn, gaan de ontwikkelingen heel snel. Ze hebben daar beschikking over grote hoeveelheden gas en olie... ...zoals we allemaal weten. En wat ze aan het doen zijn is dat uh, exporteren... ...maar het ook opwaarderen. Met name in Qatar zie je dat er een, uh, een grote chemische industrie aan het ontstaan is. En wat we hebben kunnen bespreken is dat die... Producten van die chemische industrie die naar Europa gaan, dat die via de haven in Rotterdam gaan lopen. Ze hebben al een uh, hoofdkantoor inmiddels geopend in Den Haag. En dat is allemaal uitstekend om uh, daar ook allerlei aansluitende zaken als Nederlandse bedrijven weer te kunnen realiseren. Nou, we hebben... In de Verenigde Arabische Emiraten, daar, daar wordt uh, goed zaken gedaan, ook al heel lang sinds 1939 door Shell. Maar er zijn ook inmiddels zo'n 250 andere Nederlandse bedrijven hier in, uh, in Abu Dhabi, met name in Dubai. En daar worden ook, ja, worden ook veel zaken gedaan. Met name op het gebied van energie, energieefficiëntie. Ook hernieuwbare energie. En allerlei varianten op aardolie en aardgas. Mm -hmm. Met uh, Qatar en uh, Abu Dhabi hebben we dus uh, sterke economische bondgenoten bij. Uh, kijkt u met een goed gevoel terug op uw uh, werkbezoek aan de Golfstaten? Ja, je ziet dat de Nederlandse bedrijven hier een heel goede naam hebben. En je ziet ook dat ze zich uh, weer zeer ingespannen hebben bij deze handelsmissie. Om te laten zien wat... Dat zij wat Nederland kan betekenen en wat de samenwerkende Nederlandse bedrijven kunnen betekenen voor de ontwikkelingen in deze landen. Wat ik al zei zijn, ze erg goed in geslaagd. En wat wij dan kunnen doen is in gesprekken met de ministers die wij kunnen spreken, daar krijgen zij de gelegenheid niet voor, te zorgen dat er een goede, een goede sfeer is, dat men gevoel heeft bij Nederland en dat men ook beter waarderen in de steun die de Nederlandse regering gegeven wordt. En wat je merkt is dat uh, veel mensen die beslissingen moeten nemen hier in Qatar en in Abu Dhabi, dat die ook uh, goede kennis hebben van Nederland. Ze komen hier regelmatig voor zaken uh, bezoeken, maar ze komen ook uh, regelmatig bij ons voor vakanties. Een van de mensen sprak mij aan en die zei dat hij vorig jaar zijn paasvakantie in Limburg had doorgebracht met zijn kinderen. En dat was de beste tijd van het leven van zijn kinderen geweest zijn. Raamde ja, kan... die vertelde dat hij er binnenkort uh, naartoe ging en uh, ja, ze vinden het echt leuk naar Nederland te komen. Ze hebben een goed gevoel bij Nederland. En dat ja. is belangrijk ook om daarna zaken te kunnen doen. Ja, ik kan ik kan me voorstellen dat er nog wel een groot vis, uh, cultuurverschil is tussen uh, die landen en uh, Nederland. Komt u daar ook over aan te praten op zo'n uh, werkbezoek? Ja, zeker, hoewel je uh, natuurlijk hun cultuur te respecteren hebt. Wat ik wel merk is, ik ben hier tien jaar geleden vaak in het gebied geweest en de minister van Defensie was. Als je dat vergelijkt met name Abu Dhabi, toen en nu, dan zie je dat er uh, toch grote dingen veranderd zijn. Ik heb de indruk dat de mensen uh, uh, echt hard werken hier momenteel, de, de mensen uit het gebied uh, zelf. Ik, ik had tien jaar geleden de indruk dat het minder was, maar nu is dat uh, toch echt veranderd. En wat je ook ziet is dat er steeds meer vrouwen in, uh, in allerlei posities komen... De vorige keer dat ik hier was, waren er geen vrouwen die deel uitmaakten van de delegaties. En die maakten ze van alle delegaties deel uit. Zo'n dus ontwikkelingen die gaan hier ook, eh, ook, ook een beetje onze kant op, lijkt het wel. Um, en de, ja, ze worden natuurlijk enorm gesteund ook door de grote financiële mogelijkheden die ze hier hebben. Dus de kwaliteit van hun infrastructuur, de kwaliteit van de, de gebouwen die ze neerzetten. Ja, het ziet er allemaal geweldig uit. Het is een, het is een inspirerende omgeving, kan ik zeggen. dan ja. eh, nou, zijn er, ik noemde het net ook al, wel nog grote cultuurverschillen. Wij kennen in Nederland landen als de Emiraten vooral van hun rijke sheiks... ...en economische, enorme architectonische projecten. Eh, daarnaast eh, is de regio ook niet zo stabiel als eh, onze regio. Eh, willen we wel volop zaken doen met die regio? Ja, het golfgebied is een uh, gebied dat toch, uh, denk ik, redelijk stabiel is. En met name ook de Emiraten zijn al tientallen jaren stabiel. Qatar is ook een uh, stabiel land. Je hebt ook een hele grote Amerikaanse basis in uh, Qatar. Nou, het, maar, zijn het zijn stabiele nou, landen, maar het, het de regio zelf is natuurlijk niet al te stabiel. Altijd. Hmm. Nee, het is niet altijd stabiel, maar goed, in de, de hele wereld is van alles in wat gekomen. Nee, aan dat handen. snap ik, maar ik kan me de voor de de voorstellen dat investeerders van. dan toch wel moeite hebben om. Uh, ja, of tenminste, dat, dat men moeite heeft dat, dat Nederland daar dan, uh, dan, dan, dan daar zo volop in wil investeren. Nou, ik kan u verzekeren van niet. Met name Shell, die goed zicht heeft op wat er in de hele wereld gebeurt, die heeft in een bedrijf gedaan. In Qatar een bedrag van 19 miljard euro geïnvesteerd. 19 miljard euro, daar kunnen we ons echt geen voorstelling van maken. Dat is een enorm bedrijf dat bij aardgas omgezet wordt in kerosine, in benzine en in diesel. En als zo'n bedrijf als Shell denkt dat de situatie daar goed genoeg is om 19 miljard te investeren, ja. kunnen ze zich voorstellen dat andere bedrijven daar ook niet zoveel moeten hebben. Uh, ons, ons geld is veilig in de golfstaten? Ja, ik, uh, iedereen moet daar zijn eigen inschatting van maken. Maar ja, maar, maar u moet die inschatting voor Nederland, Nederland maken. Dus is, is ons geld veilig in de golfstaten? Ja, ons geld is dan het geld van de bedrijven. En die bedrijven die bepalen zelf wat ze doen. Ja. Uh, de bedrijven die investeren, uh, die investeren veel hier in de golfstaten. En ik, heb daar, uh, ik, ik kan dat goed begrijpen. U kijkt uh, tevreden terug op uw uh, werkbezoek? Ja, we zijn hier uitstekend ontvangen. We hebben met uh, alle relevante ministers in de golfstaten kunnen spreken. Ook met de directeuren van de grote oliemaatschappijen hier. En ik heb met name gezien dat de vertegenwoordigers van de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, bijvoorbeeld KNO, ECM, Afco, en andere grote uh, ecofis, uh, die zijn hier geweest en die hebben echt laten zien dat ze op grond van hun kennis en know-how die ze in Nederland en in andere delen van de wereld hebben opgedaan, ook veel te bieden hebben aan de overheden en de bedrijven hier in het gebied. Uh, daar zijn ze zeer in geslaagd, dus dankzij de inzet van de tegenwoordig het Nederlandse bedrijf is een zeer geslaagde missie geweest. Ja, minister Henk Kamp van Economische Zaken. Hartelijk dank voor uw toelichting en uh, nog een hele wakkere dag. Graag gedaan. Dag. We hebben het uh, dit uur de, in Nu Al Wakker uh, over bitcoins. Uh, en daarom hebben we uh, Rutger van Zuidam, oprichter van intobitcoin.com... Uh, dit hele uur al in de uitzending. Yes. Uh, wordt er in uh, de golfstaat eigenlijk veel geïnvesteerd in bitcoins? Um, ja, we zien het uh, eigenlijk over de hele wereld wel, uh, wel uh, terugkomen. Ja. Um, ik zal zo even, uh, ik zoek het even op, hoeveel uh, gebruikers er, uh, er al zijn. En dan kom ik daar zo even op terug. Prima, nou laten we dan, uh, laten we dan in eerste instantie hebben over ja, het, het bitcoins in het nieuws, uh, Bitcoins op de wereld. Uh, Duitsland en de Verenigde Staten hebben inmiddels de bitcoin als wettig betaalmiddel erkend. Um, wanneer denk je dat Nederland hiermee uh, aan mee gaat doen? Um, ik verwacht dat het eigenlijk uh, het komende jaar meer duidelijk, uh, duidelijkheid komt vanuit de, de toezichthouders. en dan met name de Nederlandse Bank. Nou, wat, wat, wat, wat houdt uh, de Nederlandse Bank tegen? Nou, ik denk dat ze gewoon uh, het goed onderzoeken. Mm -hmm. uh, ik vind uh, de stap van, uh, van de Duitse Centrale Bank ook best wel moedig. Uh, want er moet nog heel veel. Ja, zoals ik al zei, het staat in de kinderschoenen. En zij hebben gewoon gezegd: go. En um, ja, ik merk dat eigenlijk de meeste westerse uh, centrale banken tot nu toe wel die kant op neigen um, en behoorlijk constructief uh, in de discussies uh, zitten. Mm -hmm. uh, maar uh, nu geven ze eigenlijk vooral de ruimte denk ik om te kijken van nou wat, wat, uh, wat voor financiële dienstverleners staan er eigenlijk op uh, en hoe gaan mensen er met de bitcoin om. Wat voor rol kunnen de huidige traditionele banken hierin spelen? Nou, ik denk dat het een enorme kans is voor de traditionele banken. Uh, zij hebben in al die jaren hebben ze gigantisch veel kennis uh, opgedaan... Over, uh, ja, over geld en hoe je daarmee om uh, kan gaan. Uh, ze hebben ook uh, kunnen leren van, van fouten die daarin uh, gemaakt zijn, denk ik... En uh, zij vervullen toch een positie in de, in de samenleving waarin, uh, uh, ja, waarin zij juist uh, de verbinding kunnen maken uh, mm -hmm. tussen, tussen particuliere bedrijfsleven uh, en, uh, en uh, ja, de, de financiële wereld. Zeg ja. maar. Uh, uh, uh, spreek jij ook met bankiers? Ook, ja. ja? En, en, en hoe staan die tegenover die bitcoin in Nederland? Ja, ze vinden het heel interessant wat er gebeurt eh, onderzoekend zou ik het willen noemen en uh, um, wat ik merk is dat ze eigenlijk wel aan het kijken zijn van ja wat zouden we ermee kunnen dus nou, dat is wel een hele positieve insteek vind ik eigenlijk en ik merk, uh, merk ook wel uh, met, uh, ja, ik merk ook wel een kritische blik en dat vind ik ook heel goed Um, maar over het algemeen, nou spreek ik ook wel echt de, de, de innovators, zeg maar, bij de, bij de banken. Um, maar ook gewoon de, de bankiers die toch wel echt uh, ja, veel, veel met nieuwsgierigheid ernaar kijken. Nou, al met al, het blijft digitaal geld en alles wat digitaal is, is te hacken. Net zoals internetbankieren inderdaad, ja. Is het, is dit dan. Uh, is dat net zo, net zo veilig dan als, als internetbankieren? Het nou, gebruik van de bitcoin? Kijk, de banken hebben natuurlijk enorm veel geïnvesteerd in uh, systemen om het uh, om uh, he, uh, het veilig te maken. Uh, het, het, het technische transactiesysteem van, van de banken, dat, dat, uh, dat is heel complex. En daardoor is het ook wel heel moeilijk om dat veilig te houden. Maar daar zijn ze tot nu toe behoorlijk in geslaagd. Uh, maar het gaat ook wel eens mis, hebben we gezien. Uh, zo is dat bij bitcoin uh, niet anders. Er zijn bedrijven die veel investeren in de veiligheid. Die daar ook heel slim mee omgaan. Uh -huh. Maar het mooie van, de, van het bitcoin uh, netwerk is eigenlijk dat uh, ja, de, uh, je kan... Nou, vrijwel onmogelijk met valse bitcoins betalen. En dat maakt het wel heel veilig. Ja, dat heeft ook te maken met het feit dat alle transacties openbaar zijn ja. bij bitcoin. Betekent ja. dat als ik twee onderbroeken koop op internet, dat jij dat dan ook zou kunnen zien? Nou, als ik weet, kijk, alle, alle transacties zijn openbaar. Maar de adressen, dus de rekeningnummers, die zijn niet verbonden aan een persoon. Als ik weet wat jouw adres is dan kan ik ook uh, zien dat jij een transactie hebt gedaan. Oké, okay, dus ik blijf nog relatief anoniem... maar het ja, is wel hoor. allemaal terug te vinden. Ja. Uh, Rutger van Zuidam van intobitcoin.com. Dank je wel voor nu en straks praten we nog met je verder. Ja. Uh, straks, uh, later dit uur hebben we het ook nog over de uh, ja, Koninkrijksrelaties. Uh, want uh, ja, de begroting daarvan uh, wordt, uh, wordt bepaald uh, binnen, de, binnen de Tweede Kamer. Er zijn, uh, zijn debatten, zijn, uh, zijn, die begroting wordt onder meer uh, ja, mede bepaald door André Bosman, dat is de woordvoerder uh, voor de VVD in de Tweede Kamer. Zullen dus we eerst even muziek doen? Ja, doen we dat.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 Elmo racetrack en Unicorn loves deer. Ja, kwart voor zes. Als u nu net wakker wordt, hart, hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, goedemorgen. U, u, u luistert naar Nu Al Wakker hier op, op Radio 1 van, van Omroep WNL. Uh, wij stoppen er om zes uur mee. Maar onze WNL-colleges van vandaag de dag zijn vanaf zeven uh, uur te zien op Nederland 1. En zo ook uh, verslaggever Kiki Kolenbrander. Kiki, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Jij uh, bent onderweg, wat ga je doen? Ik ga naar Dorp. Uh, vandaag wordt het officiële startschot gegeven um, om de A9 om te leggen. Die liep de hele ja, jaren liep die door het centrum. En nu wordt die aan de zuidkant gelegd. En wij praten met bewoners en met Rijkswaterstaat. Dus jij staat vanaf, uh, ja, vanaf 7 uur eigenlijk in, in, in de kou? Ja, dat klopt. Dus ik heb me goed <lacht> <lacht> ja, dat is, dat is wat, wat, wat voor kleurjas heb je aan? <lacht> Nou, ik zat nog te denken, ik ben nu nog thuis, eh, zwart oh. of blauw? Zwart dus of ik, blauw? Ik, ik, ik ga voor zwart, denk ik. Mogen we, mogen we ook nog stemmen? Uh, kan, ik weet niet of het invloed heeft. <laughs> Oké, okay, gaan we het ook niet doen. Nee, heeft het helemaal geen zin. Volgens mij doen vrouwen over het algemeen ook Robert er tegenovergestelde van wat je, wat je zegt, toch? Absoluut. Dus, uh, Doe ja. do, do maar blauw, uh, Kiki. Oké, okay, dankjewel, dan wordt het dus zwart. <laughs> <laughs> en Kiki, met wie, uh, met wie ga je allemaal spreken? Ik ga met, een, met twee bewoners spreken. Bij één bewoner staat, uh, ja die kijkt echt letterlijk nu op uh, de A9 uit. En ik ga ook met een bewoner spreken die dus uh, nu vrij uitzicht heeft, maar over een paar jaar niet meer, omdat daar dan de A9 komt te liggen. En verder praat ik met Rijkswaterstaat. Genoeg te bespreken dus. Uh, ja, straks nee. bij uh, vandaag de dag uh, vanaf 7 uur te zien op Nederland 1. Met onder andere verslaggever Kiki Kolenbrander. Uh, een hele wakkere dag. Dankjewel. De bitcoin, daar zijn we alweer. Valutaprotocol en transactie in één. Erkend door Duitsland en de VS. En van die bitcoin bestaan er straks uiteindelijk maximaal 21 miljoen. Uh, Rutger van Zuidam, bitcoin expert. Uh, hoeveel zijn dat er in Nederland, die gebruikers van bitcoins? Um, nou, Tussen de 20.000 en 80.000. Uh, in ieder geval is de populairste portemonnee... al dit jaar in ieder geval 60.000 keer uh, gedownload. En uh, ja, dat, uh, dat zijn er toch flink wat... En hoe, hoe doen we het dan wereldwijd als Nederland? Nou, we staan in de top 10 uh, op dit moment op nummer 7, wat dat betreft. Dus dat is uh, niet onaardig. Ja. Uh, de bitcoin, gaat hij uiteindelijk de euro vervangen? Nou, dat, dat zie ik niet zo, uh, niet zo gebeuren. Ik denk dat het uh, heel goed naast elkaar kan bestaan. Maar uh, uh, ja, dat, dat, de bitcoin is toch volgens mij juist ook wel weer een soort van gecreëerd... om uh, uh, ja, de, eigenlijk tegen, tegen de huidige bestaande valuta aan te schoppen. Wil, wil, willen de mensen niet dat die bitcoin ooit groter wordt dan dat die nu is? Nou, groter dan de euro? Groter dan het huidige valutastelsel? Nou, als je bitcoin ziet als een wereldmunt, dan kan die ook groter worden. Hmm. Um, waren het niet dat uh, we niet uh, moeten vergeten wat voor functie het huidige geld heeft, de euro en ook de dollar en alle andere munten. En uh, die doen ook dat gaat ook, uh, gaat ook best wat prima. Mm -hmm. uh, um, en uh, vooralsnog krijgen we ons salaris gewoon in euro's en uh, dat soort dingen. Uh, je merkt ook nog steeds dat mensen aan het terugrekenen zijn in die uh, bitcoin community. Um, maar uh, ja, ik ken, ik ken wat, uh, wat mensen in, uh, die uh, ja, in China daar Wordt niet meer uh, teruggerekend. Uh, ik reken de... alweer gewoon volledig in, in, in ja. bitcoins. Uh, uh, nou, uh, uh, ben je ondernemer? Uh, je doet te veel met bitcoins. Uh, en je helpt ook ondernemers met bitcoins, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja, wij, uh, ik, wij hebben een e-commerce bedrijf waar we altijd uh, met, met innovatie bezig zijn. Uh, daar maken we van ja, de online advertenties die je nu kent, bouwen we om tot, tot winkels met hele relevante producten. En uh, zo kijken we ook naar het betaalgemak. En daar. In uh, merken we gewoon dat uh, dat naar nou, wat ik eerder al zei. Een bitcoin betaling is, is heel laagdrempelig en heel veilig. Uh... En wij merken ook dat veel webwinkels uh, nu bij ons komen. Van hey, kunnen wij daar ook wat mee met Bitcoin? Maar ook ja, van zeg maar de Haringkar tot we hebben in Groningen. Oh, ik, een Haringkar zeg je? Wij, ja, ja en, en, uh, nee, maar uh, is er een Haringkar in Nederland waar ik met, met Bitcoin kan beginnen? Nog betaal? niet, maar ik gok dat dat binnen nu en een paar maanden zeker het geval is. Ik ben met een ondernemer bezig. Met een Haringkar. Uh, ja. <laughs> en, uh, maar we hebben ook een, een Bitcoincafé, een kroeg in Groningen. Uh, uh, met, samen met de nachtburgemeester uh, Chris Garret uh, hebben we dat uh, Georganiseerd. Want ik zei tegen Chris, van, als je geen biertje kan betalen met een bitcoin, dan wordt het natuurlijk nooit wat. Nee. En, dus uh, een bitcoin café georganiseerd, het was uh, geweldig. Ja. Ja. Um, voor ondernemers, uh, wat is nou de grootste uitdaging als het gaat om die bitcoin? Nou, de, de koers uh, is nu de uitdaging. Stel jij accepteert voor een factuur uh, bitcoin. Mm -hmm. En die koers die daalt in. Soms er zitten er wel 100 tot 200 euro, uh, dollar verschil op een dag in. Mm -hmm. nou, dat, is, dat is natuurlijk niet te doen als ondernemer. Want dan is het risico gewoon onwijs groot. Mm -hmm. nou, wat, wat er nu uh, komt is een dienst waarbij je zeg maar, bitcoins kan accepteren. En je krijgt euro's volgens een vastgestelde dagkoers op je rekening gestort. En daarmee heb je dat risico uh, ook niet meer. Dus je gaat van, uh, van de koersen van menu? tot minuut uh, uh, maak je dan dagkoersen... Om, ja. om zo inderdaad de fluctuatie af te stemmen. Uh, want anders blijft die bitcoin ook een, een, een heel direct betaalmiddel. Dan wordt het niet iets bestellen en het later met een bitcoin betalen. Um, nee, maar, ja, in principe... Kijk, de, de, daar wisselen mensen van hun mening over. Want um, ja, uh, oh, even kijken. Hoe leg ik dit uit? Um, Probeer het. <laughs> nou, die bitcoin... Um, als je ziet hoe dat ding stijgt dan zijn er ook wel heel veel ondernemers die gewoon zeggen... nou, geef mij die bitcoin maar. Ja. Want en je mag zelfs... Uh, in, in Amerika zijn er supermarkten waar je 15% korting krijgt... als je met bitcoin betaalt. Mm -hmm. omdat, omdat zij zeggen, ja, wij zien het gewoon stijgen. En dat vinden we prima, dus, uh, dus kom maar kom, kom op met die ja. bitcoin. Uh, tot slot, als we uh, nog even kort kijken naar... nou, pak een beet over een jaar. Uh, uh, en je zit hier weer en uh, we praten weer over bitcoins. Wat is er dan veranderd? Nou, ik hoop uh, dat, dat we in Nederland kunnen praten van een wettig betaalmiddel. Ik denk uh, dat het ook goed zou zijn als uh, belastingdienst... en, uh, en ministeries die daar uh, een, een relevant voor zijn... ook uh, zich daarover uh, hebben gebogen. En ik weet ook wel dat ze dat al, al een beetje doen. Um, en ik denk dat gewoon veel meer winkels en webwinkels... Uh, kroegen en allerlei andere bedrijven... en met name denk ik ook wel veel ZZP'ers... de bitcoin accepteren als betaalmiddel... En daarmee wordt de mens uh, populairder. Ja. Uh, uh, uh, Rutger, dankjewel. Uh, Rutger Graag van gedaan. Zuidam uh, van intobitcoin.com. Uh, maak er een hele mooie woensdag van. En ik zou zeggen pak uh, zo meteen uh, bij de regie nog even een kopje koffie mee. Om uh, lekker wakker te worden. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn pas net klaar met hun vrolijke bezoek aan de Nederlandse Antillen. Maar de koffers zijn bijna nog niet eens uitgepakt of de Tweede Kamer moet alweer gaan discussiëren over het Caribische gedeelte van het Koninkrijk. Vandaag gaat de Tweede Kamer in debat over de begroting voor het departement Koninkrijksrelaties van volgend jaar. Het gaat om de staten Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. We blikken vooruit met André Bosman, woordvoerder Koninkrijksrelaties voor de VVD in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heeft u genoten van de beelden van het koninklijk bezoek aan de Antillen? Dit is altijd mooi. Altijd mooi om te zien. Ja. <laughs> en dan vandaag een uh, belangrijk debat voor u in de Tweede Kamer. Uh, uh, de belangrijkste voor u als uh, Kamerlid, kan ik me voorstellen. Ja, begrotingen bepalen natuurlijk datgene wat je gaat doen in de komende periode. Dus dit is altijd, altijd van belang om te kijken wat je gaat doen. Ja, wat staat er vandaag op stapel? De, de begroting Koninkrijksrelaties. Waarbij we gaan kijken naar uh, vooral hoe de samenhang binnen het Koninkrijk is. En de VVD heeft er wel ideeën over. Ja. Hm. Het gaat ook om, om, ja, om keiharde munten. Er ja. uh, moet een begroting worden vastgesteld. Um, uh, hoeveel geld, om hoeveel geld gaat dat? Het gaat om zo'n 300 miljoen. Uh, er zit nog een schuldsanering bij van ongeveer een, een 200 miljoen ongeveer zo'n 500 miljoen. Mm -hmm. Dus het praat niet eens over heel veel geld. Um, en ik vind het nog veel belangrijk om te praten over hoe wij met elkaar omgaan in het koninkrijk. Dus het geld is natuurlijk van essentieel belang om te kijken of het op de goede plek komt. Maar ja, nog veel belangrijker is, hoe is de relatie met het Koninkrijk? Ja, toch wil ik even de vergelijking trekken met, met, de, met de afgelopen jaren. Uh, is, is dit nou een hogere of lagere begroting uh, waar jullie nu, uh, waar nu op wordt gemikt? Het is een begroting die steeds, steeds verder afneemt, dus dat, dat is, uh, vinden wij positief als VVD, omdat wij vinden dat die landen steeds meer op hun eigen benen moeten gaan staan, uh, dus op, op die manier is het positief. Ja. Um, die, die begroting, wat, wat, wat zit er allemaal in? De begroting zit een stuk schuldsanering in. Er zit Ondersteuning in bij uh, justitiële keten, dus het hulp bij uh, de rechters, de openbaar ministerie, mm -hmm. maar ook het uh, recherche team zit uh, nog steeds ondersteuning bij. Uh, ondersteuning om ja, een beter bestuur te krijgen, maar ook ondersteuning om een stukje infrastructuur te helpen. Dus allemaal nog dingen om nieuwe landen een beetje op poten te zetten. Dat zijn ook uh, dingen die ervoor zorgen dat we uiteindelijk uh, over een paar jaar wellicht geen geld meer kwijt zijn aan, uh, aan deze landen. Ja, ik denk dat die mensen uh, daar echt helemaal zelfstandig moeten kunnen worden. Wat zijn nou de belangrijkste discussiepunten vandaag? Discussiepunten voor de VVD is uh, integriteit van bestuur. Uh, nou, dat, dat zal geen verbazing zijn, denk ik, dat uh, er, er zorgen zijn over hoe de relatie is tussen het bestuur daar op de eilanden en de landen van het Koninkrijk met uh, ja, criminele organisaties. Ligt, ligt u dat eens toe? Nou, er zijn, er zijn verbindingen gezien tussen, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar Sint Maarten, er zijn rapporten. Waarbij je heel duidelijk ziet dat er een, een, ja, een hele sterke relatie is tussen criminele organisaties en uh, bestuur. Waarbij het soms zo in elkaar overliep dat het verschil niet meer te zien was. En een mooi voorbeeld was de vorige minister van Justitie van Sint Maarten. Die was minister van Justitie, maar die had ook een uh, uh, relatie tot bordelen. Dus mm. dat, is, dat is wel interessant. Mm, ja. uh, liggen jullie eigenlijk op één lijn met, uh, met coalitiepartner PvdA? Ja. Uh, er zit soms wat licht tussen. Uh, de Partij van de Arbeid, uh, woordvoerder, is toch wat meer van uh, ja, de, de ondersteunende functie. Hè. Ik vind het belangrijk dat we als Nederland blijven ondersteunen en de VVD is toch wat strakker in de leer dat ze de, de landen hebben gekozen voor autonomie. Dat is prima, dat vinden we ook erg positief. Dus eigenlijk maar het woord... in stand houden tegenover het, uh, ja, het, het langzaam maar zeker afnemen van, uh, van verantwoordelijkheden? Ja. ja, dat zijn de verschillen. Oké, okay. en, en, en zijn, zijn dat onoverkomelijke verschillen? Nee, want het mooie is, um, in principe gaan wij er ook niet over. Het is een keuze van de landen zelf. Als de landen zelf nog verder zelfstandig willen worden, moeten zij daarvoor kiezen. Ja, nee, nee duidelijk. Um, tot slot, gaat u in 2014 nog, nog de, ja, deze, deze het Caribische, Caribische gebied zelf eigenlijk opzoeken? Ja, we gaan als uh, parlementaire delegatie het gesprek aan met de andere parlementen van het Koninkrijk. Met Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En dat doen wij in uh, januari op uh, Curaçao. Nou duidelijk, dat uh, wordt, een, uh, wordt een zonnig reisje in, in januari, heerlijk. Ja, dat nee, wordt een, een hard werkreisje, want uh, het, het pak gaat niet uit helaas. Ah, dus ik heb één, één, één dagje vrij, dat is een zondag, en die heb ik ook weer volgepland... met bezoeken van allerlei mensen die er zijn. Nou, in ieder geval wordt het vandaag erg hard werken voor u, uh, André Bosman, VVD Tweede Kamerlid. Uh, succes vanmiddag in het debat. Dank u wel, we doen het met plezier. Het is drie minuten voor zes. 27 november 2013 is begonnen met nu al wakker van WNL. Het nieuws van vandaag. Bankiers die ieder jaar bakken met geld binnenharken met bonussen... kunnen binnenkort niet meer in Nederland terecht. Minister Dijsselbloem wil een bonusplafond van 20% van het jaarsalaris invoeren. Maar volgens financieel expert Peter Verhaar... is deze maatregel slechts voor de bune. Minister Dijsselbloem heeft het alleen voor Nederland deze maatregel getroffen. En dat betekent als die Nederlandse handelaren verhuizen naar Brussel... Daar geldt de maatregel niet. Mm -hmm. En uit Brussel gewoon hetzelfde werk kunnen blijven doen... maar nog wel steeds gewoon die hoge bonussen kunnen ontvangen. En dat, gaat, en dat wordt dat nog steeds betaald door ABN AMRO of ING of, <tie> of Rabo. Minister Kamp van Economische Zaken keert terug van zijn werkbezoek... in de Verenigde Arabische Emiraten. Met hem waren nog zo'n 30 Nederlandse bedrijven mee... op de handelsmissie naar de Golfstaten. Een succesvolle missie volgens de minister. Je ziet dat de Nederlandse bedrijven hier een heel goede naam hebben. En je ziet ook dat ze zich weer zeer ingespannen hebben... bij deze handelsmissie... Om te Laten zien wat, uh, wat zij, wat Nederland kan betekenen. En wat de samenwerkende Nederlandse bedrijven kunnen betekenen. voor de ontwikkelingen in deze landen. Uh, de bedrijven die investeren, uh, die investeren veel hier in de Golfstaten. En ik, heb daar, uh, ik, ik kan dat goed begrijpen. Na successen op de lange baan mogen we ook hopen op short-track-succes in Sochi. Olympier Niels Kerstelt voelt zich op het individuele vak steeds, steeds sterker worden. maar achterkansen op goud nog groter bij de ploegenaflossing. We hebben nu meerdere malen uh, hebben we de alle landen in de wereld wel eens verslagen. Dan wil je dat eigenlijk in soort mijn in één ding omzetten. En dat is op het juiste moment ze allemaal tegelijk verslaan, natuurlijk. Een spannende dag voor de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. Vandaag wordt er namelijk gestemd over zijn zetel in de Senaat. Aan Jannik Eling de vraag: hoe grote kans is dat Berlusconi op zijn plek kan blijven zitten? Nou, dit keer echt heel erg klein. Hij is namelijk hij heeft een veroordeling gekregen. En in die is de regel dat als iemand de gevangenisstraf van uh, langer dan twee jaar heeft gekregen en niet voor moord, dan uh, moet je zijn laatstekel uh, inleveren. Vandaag besluit de Groningse gemeente over een eventuele doorstart van poppodium Simplon. Eerder deze week werd het faillissement aangevraagd en volgens de Groningse nachtburgemeester Chris Garrit was de ondergang onafwendbaar. De zaal werd nog goed bezocht, maar door financieel mismanagement heeft Simplon een tekort van twee ton opgebouwd. Maar goed, als je met zo'n enorme schuldenlast zit, dan, uh, ja, dan kom je er toch als, uh, als, als jongerencentrum vrij moeilijk uit. En zeker als je elk jaar net iets te weinig subsidie krijgt van de overheid. Dus dan, ja, dan op een gegeven moment ga je gaten met gaten vullen. Meer nieuws hoort u over een paar minuten in het NOS Radio 1-journaal. De dampende dubbele espresso staat klaar en achter die espresso zit Lara Rensen. Ja, en vandaag de dag begint over een uurtje op Nederland 1. Wij zijn de volgende week weer. Tot dan. al wakker. DNL, nieuws in de nacht.